Vandaag komen tijdens de algemene beschouwingen alle fractievoorzitters aan het woord. Morgen antwoordt premier Rutte. De vrouw die gisteren is opgepakt naar de vondst van een dood meisje... in de tuin van het CNV-kantoor in Den Haag... is een oud werknemster van de vakverbond. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De vrouw van 38 bracht gisteren een bezoek aan het kantoor... samen met haar twee kinderen. Later vonden CNV-medewerkers het lichaam van de tienjarige dochter in de tuin... en waarschuwden de politie. Het andere kind van de vrouw, een jongen van zeven, is ongedeerd. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Autofabrikant Saab krijgt van de rechter toch bescherming tegen de schuldeisers. In hoge beroep is het verzoek daartoe ingewilligd. De rechtbank had dat een paar weken geleden nog afgewezen. Een direct faillissement is daarmee afgewend. Correspondent Rolien Creton. Dit is heel erg goed nieuws voor Saab. Het betekent dat ze nu drie maanden lang beschermd worden tegen schuldeisers. Het betekent ook dat ze de tijd hebben om te wachten op geld van de Chinese investeerders. Pas dan kunnen ze toeleveranciers betalen... en pas dan kan de productie in die fabriek in Trollhättan weer op gang komen. Schaatser Sven Kramer is volledig hersteld van de blessure aan zijn rechterbovenbeen. Daardoor kan hij komend seizoen weer meedoen aan wedstrijden. Kramer kon door de blessure vorig seizoen niet schaatsen, maar nu is hij van al zijn klachten af. Kramer wil in november bij de Nederlandse afstandskampioenschappen meedoen aan de 5 kilometer. Over de 10 kilometer twijfelt hij nog. Tot besluit het weer. In het noordwesten bewolkt een hier en daar regen of motregen, in het zuidoosten af en toe zon. Morgenochtend eerst nog kans op een bui. Smiddags overwegend droog en breekt de zon door. En het wordt dan een graad of 17. ANW Verkeersinformatie er zijn veel problemen op de weg. Voornamelijk veroorzaakt door ongelukken. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij Zoetermeer 3 kilometer. Door een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. Elders op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen 7 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De andere kant op van Arnhem naar Utrecht tussen Maarsbergen en Maarn 3 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is afgesloten. Bij Rotterdam flinke file op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Staat voorknopend Vaanplein 5 kilometer. Had te maken met de spoedreparatie op de A29 in de Heinenoordtunnel, maar die is inmiddels klaar. Na 15 naar Europoort staat ook een lange file... tussen IJsselmonde en rotterdam Schaarloos 7 kilometer. Dat heeft te maken met een technisch onderzoek. Na een ongeluk, de rijstrook is dicht. En dan die A27, van Breda naar Utrecht, nog altijd veel problemen. Voorknopend Hooipolder, 6 kilometer. Door een geschaarde vrachtwagen komt dat. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan vanaf Hooipolder via Den Bosch of via Dordrecht. Het loopt ook vast op de A59 daardoor. Vanuit Zonzeel naar Den Bosch, tussen Terheide en knopend Hooipolder, 6 kilometer.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 Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Straks gaat docent en uh, bruggenbouwer Yusuf Asghari... in onze dagelijkse opinie een appeltje schillen. Jozef, goedemiddag. Goedemiddag. Waar ga jij het over hebben zometeen? Nou, ik ga een appeltje schillen met uh, advocaat uh, familie Arslan. Uh, het kabinet heeft eindelijk besloten om mensen te verbieden... hun gezicht te bedekken. Dus dat betekent dat er een boerkaverbod komt. En ik ben het hier roerend mee eens, veel te laat gekomen... Uh, maar het is er en het, het blemmet niet alleen integratie, maar het geeft ook een verkeerd signaal als je een boerka draagt in deze open vrije samenleving. En dan ga ik straks met uh, familie Arslan de Degens kruisen. Oké, okay, dankjewel Jozef. Zometeen uh, horen we jou. Maar eerst gaan wij naar Den Haag. Want daar volgt Peter Blok de Algemene Politieke Beschouwingen. Peter, jij zei net, vanochtend zijn Blok en Cohen aan het woord geweest. Wie voert er op dit moment het woord? Nou, eh, SP-leider Emil Roemer die is zojuist begonnen aan het middagprogramma. Hij verraste eventjes, want hij begon met een compliment... dat Mark Rutte nu een kabinet moet leiden in tijden van crisis. En dat is zeker geen kleinigheid, zegt Roemer. Nou, verder maakt hij natuurlijk gehakt van alle bezuinigingen... waarvan volgens Roemer vooral de zwakkeren in de samenleving, de dupe zijn. Roemer is ook uh, de enige die het uh, kabinet natuurlijk uh, echt zelden of nooit... Uh, want tijdens de lunch was het natuurlijk de belangrijkste vraag... Ja, wie gedoogt nu eigenlijk het uh, kabinet Rutte? Die vraag die, uh, speelde al sinds vanochtend toen Wilders daarmee kwam. Ja, wie gedoogt nu het kabinet uh, Rutte? Is dat uh, Geert Wilders of uh, is dat PvdA-leider Job Cohen... die het pensioenakkoord en de eurocrisisaanpak van het kabinet uh, steunt? Ja, Dat uh, zijn dus de vragen die hier op uh, tafel liggen. Nou, Wilders die vindt Cohen een slappeling. Kijk, hij is wel degene die mij verwijt dat ik de stek en uit het kabinet trek, terwijl, terwijl hij op de belangrijkste dossiers, namelijk Europa eh, en maar bijvoorbeeld ook het pensioenakkoord... Ja, dat hij zich ergens een, uh, ik zei de bedrijfspoedel van Rutte 1 gedraagt... door wel wat te keffen en af en toe te blaffen en tegen een boom aan te plassen... maar uiteindelijk op de schoot van Rutte te eindigen. Dus hij moet goed naar zichzelf kijken. Marginaliseert u uw eigen rol niet heel erg? Kijk... De PVV gedoogd en we krijgen een heel gedoogakkoord en maatregelen ervoor terug. Zelfs de SGP, geen officiële gedoogpartij, krijgt op zijn tijd nog wat terug. De heer Cohen is de bedrijfspoedel en krijgt er niets voor terug. Dus dat is ook heel erg onhandig van hem. Ja, Cohen staat met lege handen, zegt Wilders. Nou, Cohen zegt zelf dat hij bijvoorbeeld het pensioenakkoord heeft verbeterd. Dat is allemaal aan hem te danken. Ja, en de euro moet nu eenmaal gered worden. Kijk, er zijn twee onderwerpen waarvan ik zeg, het spijt me verschrikkelijk... daar ga ik, in het belang van Nederland, ga ik daar die strijd niet aan. Ja, maar goed, u laat zich op die manier toch ook een beetje gijzelen? Nee, echt niet. Dat is echt allemaal onzin. Als wij op een gegeven moment zeggen... Van, nou, we steunen het kabinet niet als het over de euro gaat... dan blijft dat kabinet zitten. Ja, maar ik noem de pgb's. U zegt, uh, het kabinet verkoopt geen waarheid op dit punt. Ja. Het kabinet liegt. Ja. Ja, zegt u. Ja. ja dat op, leidt maar ja, tot ja, één ding, een motie van afkeuring, denk ik dan. Nou, dat kan. Dat zou kunnen. U sluit dat niet uit? Nee, dat heb ik ook al veel eerder gezegd dat dat mogelijk is. Ja. Nou, en daarmee laat u zien, uh, ook aan Wilders, van zo Grote Gedogen. Is dat ook een beetje de bedoeling? Nee, ja, maar goed, dat hele verhaal van dat gedogen... ik begrijp niet dat jullie erin tuinen. Jullie? wie? De... Ja, u, u vraagt het me nou twintig keer. Ik geef een negentien keer antwoord en u komt nog een keer erop terug. Ja, nee, maar ik vraag wel, wat krijgt u terug voor de steun... die u geeft op het, aan het kabinet op belangrijke punten? En dat ja. iets gaat voorbij aan of u nou de ware gedogen bent of niet? Op het, als het gaat over... Over, uh, over het AOW-akkoord. Daar hebben wij dus heel veel teruggekregen. Ja, en uh, daar is Cohen blij mee. En daarmee had hij wel degelijk meerwaarde... en dus iets teruggekregen voor zijn steun uh, bij dat pensioenakkoord dus en uh, ook bij uh, de aanpak van de eurocrisis. Hij, het levert hem wel degelijk wat op. Goed, dankjewel Peter Blok vanuit Den Haag. En het woord van de dag is tot nu toe bedrijfspoedel. Wij gaan gauw door naar Denemarken, naar Kopenhagen. Daar wordt het WK wielrennen gehouden. Vandaag rijden de professionals hun tijdrit. Gio Lippens, je kondigde net aan dat de Nederlander Stef Clement zou beginnen. Hoe gaat het met hem? Nou, het gaat niet echt geweldig met hem. Want hij is juist hier doorgekomen na één ronde van 23,2 kilometer. En daar laat hij voorlopig de achtste tijd neerzetten. En dan te bedenken dat we hierna nog een heel blok krijgen van 16 man. Met eigenlijk alle grote favorieten erbij. Met Tony Martin, met Fabian Cancellara, met David Millen. Noem ze allemaal maar op. Taylor Finney, Richie Port. Al die grote mannen moeten nog in actie komen. En als je dan op dit moment halfweg zo'n beetje de achtste tijd noteert. Misschien gaat hij een betere tweede ronde rijden. Dat kan allemaal wel. Maar dan wordt het toch moeilijk voor Stef Clement om een doel te halen. Dat hij zichzelf misschien wel gesteld had om in elk geval in die top 10 terecht te komen. En wie weet om dat kunstje van Stuttgart te herhalen toen hij daar verrassend eigenlijk wel de bronzen medaille pakte. De snelste tijd tot nu toe op de finish. Want die zijn niet halfweg, maar die zijn al helemaal over de finish. Tot nu toe gereden door Alexander Diashenko, die verrassende man uit Kazachstan. Hij rijdt bij Astana. Hij heeft nog steeds de snelste tijd gereden, gevolgd door Castro een Spanjaard, en Andrew Telen. Uh, dat is een Amerikaan die op de derde plek staat. Justin Sargent, de man die de eerste goede tijd neerzette, is afgezakt naar de vierde plek. Benieuwd waar Stef Clement straks gaat uitkomen. Dankjewel, Gio Lippens, we horen jou later weer. 58 jaar en lachen om de teletubbies. Dat kan gebeuren als iemand vroeg dement wordt. Vandaag op Wereld Alzheimer Dag maken we kennis met iemand die dat overkwam. Artsen denken niet altijd direct aan een vorm van dementie. Werken lukt niet meer en de omgeving reageert onwennig. Luistert u naar een portret van Ben van der Last die het overkwam. Ik merkte het. Uh, dat is ongeveer vijf jaar geleden, op mijn kantoor. Ik was uh, factorist bij KPN... En uh, ik vergat de collega's waar ik al jaren mee samenwerkte. Die de namen vergat ik. En uh, thuis kreeg ik het, uh, viel ik om met de hond uitlaten. En toen hij terugkwam van de hond uitlaten... toen heb ik hem gevraagd van, wat is dit? Uh, heb je dit wel vaker? Komt het wel vaker voor? En toen begon hij dus te vertellen... dat hij dus regelmatig de namen van zijn collega's niet meer uh, kon houden En ook dat hij uh, de laatste keer... Niet meer wist wat zijn toetsenbord was de lage knopjes op zijn tafel. Ik ben Ben van der Last, ik ben 58 jaar, ik ben getrouwd met Ina en uh, ik ben ziek ik heb vontro uh, temporale dementie. Ik zeg altijd maar, het is het omgekeerde wereld van Alzheimer. Alzheimer begin je met vergeetachtigheid en uh, je karakter komt het laatst en frontotemperaal komt eerst je karakterveranderingen. En dan de vergeetachtigheid. Toen, toen zijn we op een gegeven moment uh, naar de huisarts gegaan. En uh, die heeft ons doorverwezen naar een neuroloog. En die neuroloog wist op een gegeven moment niet meer. Toen zijn we naar een ander gegaan. En daar zijn we lang aan het zoebatten geweest om uh, ja, een scan uh, te krijgen... En toen is dat uh, met een spekscan in het begin een Alzheimer geconstateerd. Op een gegeven moment wordt de vergeetachtigheid van Ben wordt iets minder. Hij komt weer terug, hij, hij herkent weer mensen. En uh, op een gegeven moment gaat Ben dus kinderachtige, kinderlijke ver, uh, gedragingen vertonen. En uh, in de lotgenotengroep waar ik zit, daar uh, vertelde ik dat dan. En toen zeiden ze, jongens, dit klopt niet, want het lijkt meer op FTD... dan dat je dus eigenlijk daar Alzheimer moet zoeken. We zijn toen terug naar de huisarts gegaan... en hebben gevraagd een second opinion in uh, de VU in Amsterdam, in het Alzheimercentrum. En uh, daar is Ben een hele dag uh, voor onderzoek geweest. En dan heb je na goede twee dagen heb je de uitslag... En toen kwam er dus uit dat het dus een frontotemporale dementie was. We hebben altijd een rare gewoonte om, als er een slecht nieuwsbericht komt... gaan we met z'n tweeën koffie drinken met een stuk appelgebak en een stuk taart. Eh, een slagroomtoef erop. Zo doen wij slechte dingen verwerken. We waren eigenlijk alle twee opgelucht... En uh, nou had het beestje, of hoe je het noemen wil, een naam gekregen. Kinderen die, die uh, ja, zijn oppervlakkig die moet zeggen die. die, die uh, Kinderen die uh die houden nog een beetje op afstand. Ze zien dat hun vader verandert. En uh, wat wel heel erg leuk is... is dat ze hem af en toe ook meenemen voor een dagje uit. Of uh, de oudste zoon heeft hem uh, begin van dit jaar... een weekendje meegenomen naar, uh, naar Duitsland, naar de Merklin-fabrieken. Uh, en uh, ja, dat was in het verleden niet. En dat zie je dat ze dat wel gaan doen. En de familie, uh, ja, die houdt ook een beetje afstand. Die, uh, die zegt ook van, uh, nou, wij zien nog niks Adem. Nee, je zult ook nooit wat Adem zien, maar het is het gedrag. Verder in de buurt uh, heeft hij zelf aan iedereen uh, verteld dat hij ziek is. Uh, dat als ze hem ergens uh, langs de kant zien van de weg... Uh, omdat hij s'avonds dus de hond nog steeds uitlaat... en hij weet de weg niet meer terug of ze hem dan alsjeblieft ook terug willen brengen. Uh, ik vertel mijn collega's het allemaal zelf. En toen, toen het begin, toen kreeg ik wel medicijnen. En toen zei ik tegen de collega's, als die wat vergeten waren, dan heb ik een pulletje voor. En toen was het ijs weer gebroken. Ik eigenlijk het meeste zeer als ik uh, zie dat Ben heel graag naar kindertelevisie kijkt. Plop, de teletubbies en andere kleine dingetjes. En dat hij dan ontzettend veel schik hebt. Dat is, aan de ene kant is het heel fijn dat hij plezier heeft. Maar een man van 58 jaar die krullend over de bank ligt van het lachen bij Plop, dat is een ander verhaal. En dat doet zeer. En dan loop ik even weg en dan moet ik even alleen zijn. Nee, voor FTD is geen medicijn beschikbaar. Alleen als je natuurlijk, uh, ja, uh, hoe moet ik dat zeggen, uh, uh, agressiever gaat worden... dan kunnen ze een remmer geven. Maar voor FTD is verder geen medicijn nog. Uh, de punten die ik uh, hier in, in het ziekenhuis, in de stedelijke ziekenhuizen mis... is dat er weinig uh, ruimte is om van partner... Rechtstreeks met een maatschappelijk werker of met een neuroloog te praten. Je wordt als, als partner niet alleen even gevraagd: hoe ervaar u het nou? En dat is denk ik. Ik denk dat wij als mantelzorgers en partners eigenlijk beter weten hoe de patiënt in elkaar zit dan de neuroloog die één keer in de maand, tegen het half jaar, de patiënt eventjes ziet. Dus het gehoor vinden bij de partner of de mantelzorger, dat is een gemis geweest. Dat is iets waarvan ik denk, van daar kunnen ze veel meer uithalen... om een diagnose te stellen. Ja, hoe lang houden we dit samen vol? En uh, als het niet meer gaat, dan is het opname in een verpleeghuis. Maar we hopen gewoon dat het nog heel ver weg is. Want zoals het nu gaat, gaat het goed. We kunnen het samen goed aan. En uh, ja, we hopen nog heel lang zo samen door te kunnen gaan. Ben van der Last kan dus voorlopig thuis blijven wonen... maar voor zijn vrouw Ina is het heftig om te zien hoe haar man verandert... onder invloed van de dementie. Aan de telefoon is Arnoldien van Os. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. U bent verpleeghuisarts en zit ja. in de landelijke denkdenken over mensen die op jonge leeftijd dementie krijgen. Komt het nou meer voor dan pakweg tien jaar geleden? Uh, nou, het wordt vaker gediagnosticeerd, denk ik, inmiddels. Gelukkig. Want uh, u hoort net bij uh, de familie van der Last... dat ze daar ook moeite mee hebben gehad in het begin... En uh, dan lijkt het alsof het vaker voorkomt. En misschien is dat ook wel zo. Ja, maar ja. dat is niet uh, wetenschappelijk vastgesteld nee, inmiddels. Nee, nee. Nee. En kan iedereen het krijgen? Is het gewoon pech als het je treft? Of heb je de invloed op? Uh, nou, er zijn nogal wat uh, relatief onbekende aandoeningen... die je als achterliggende oorzaak. En uh, ja... Er zijn heel veel vormen van dementie die je kunt krijgen op jonge leeftijd. En van de ene eh, zou je wat, die zou je wat sneller krijgen dan de andere. En er zijn ook wat erfelijke mogelijkheden. Dus eh, het hangt er een beetje van af. Ja, je kan daar niet in zijn algemeenheid ja, over in zeggen. Kan niet algemeenheid wat over zeggen. Nee. nee, de vrouw van Ben in de reportage, Ina van der Last, die hoorden we nee. net zeggen dat neurologen en maatschappelijk werkers te weinig hun oor te luisteren leggen bij familieleden. Klopt ja. dat? Is dat een hele ingewikkelde positie? Dat is best lastig, inderdaad. Het, het zou wel moeten, want de mantelzorgers die worden aardig belast, natuurlijk, in, in deze situaties. Maar je moet ook rekening houden met de persoon zelf, natuurlijk, die vaak toch ontkent dat er überhaupt wat aan de hand is. En die vaak ook niet ziet dat er een hulpvraag is. Dus dat, dat kan wel heel lastig zijn. En de omgeving heeft het dan al wel door meestal? Ja, ja. ja. De familie van de last heeft ook heel lang moeten soebatten om uiteindelijk een scan te krijgen... zodat het ja. kon worden vastgesteld dat er ja. sprake is van dementie. Ja. Ja. Klopt dat? Is dat ook ingewikkeld om het voor elkaar te boksen? In principe niet, denk ik. Maar ik denk wel dat het... Ja, het is een ziekte die vaak sluipend begint, die niet te erg duidelijk is... waar ook niet ga, gauw aan gedacht wordt. Het is een ziekte die uh, nou ja, tussen de 10.000 en 15.000 keer per jaar... er uh, zijn 10.000 tot 15.000 uh, uh, mensen die eraan lijden... Dus het komt niet zo heel vaak voor, nee, en dat relatief. En ja. dat maakt het lastig om het te diagnosticeren. Ja, dan denken artsen oh, daar niet meteen aan. Nee, huisartsen denken daar minder vaak aan. Het is minder bekend. En uh, ja, daar moet nog heel wat uh, werk aan gebeuren om dat wel voor elkaar te krijgen. Ja, want is dat ook de taak van die denktank waar u in zit? Nou, de, die houdt zich daar zeker mee bezig. En uh, de Alzheimer stichting natuurlijk ook. Uh, ja, maar wat aan. is de belangrijkste doelstelling van die denktank? om te kijken wat voor zorg we dit soort mensen nodig hebben. Want het, is nog, het betekent nogal wat, hè? dat je in de bloei van je leven... en als je nog actief bent in het arbeidsproces... Uh, plotseling uh, ziek wordt van een ziekte die eigenlijk ook niet meer te genezen is... en die uiteindelijk tot de dood leidt. Ja. ja, goed. Arnoldien van Os, veel wijsheid dan bij uh, het werk in die denktank... en ook bij de rest van uw werk. U bent verpleeghuisarts in Zwolle. Dank u wel. Dank u wel. Wie nee, scheelt er vandaag ons appeltje? Dat is Jozef Asgari. Jozef, goedemiddag. Ja, goedemiddag nogmaals. Jij zei net na het nieuws van drie uur... dat je het wil gaan hebben over het boerkaverbod En toen zei jij dat jij blij bent met het boerka Leg eens uit. Ja, zeker. Het is veel te laat gekomen. In 2007 was Ellen Vogelaren, de minister van Integratie toen... die zei dat het moet kunnen. Maar ik ben blij dat dit kabinet een heel ander standpunt heeft ingenomen. Want het boerkaverbod, het is trouwens niet alleen voor Boerkas... het is iedereen die zijn gezicht bedekt. Hè? Dat kan van alles zijn. Een bivakmuts dragen... Dat accepteren we ook niet van mensen die het openbaar doen. Uh -huh. en, uh, en even uh, benadrukken dat een burka iets anders is dan een hoofddoek. Hè? Bij een hoofddoek kun je nog het gezicht zien. Hè? Die advocaten met wie ik straks zo'n appeltje ga schillen... die draagt een hoofddoek. Uh -huh. Maar ik weet hoe ze eruit ziet. Maar met burka weet je gewoon niet wie erachter zit. En dat, dat probleem heb ik al jaren geleden geconstateerd. Um, het kan niet zo zijn dat je in deze vrije, liberale samenleving... mensen moet ja, dulden die... Een, een, een, een, een burka dragen, een gedrocht vind ik het zelf. Die ja, beelden oproept van een, van een vrouw die voortdurend in de gevangenis rondloopt. Ja, goed. Nou, jij wilt een appeltje schillen met wie? Familie Arslan. Goed. Goedemiddag, mevrouw Arslan. Goedemiddag. U bent het niet eens uh, met uh, meneer Asghari. Jozef, wat, wat is jouw uh, belangrijkste punt wat je in wil brengen tegen de burka? Ja, mevrouw mijn Arslan. belangrijkste punt is dat burka helemaal niets te maken heeft met de islam of met de godsdienstvrijheid. Het is een pre-islamitische traditie. Uh, dus ver voor de islam werden de harem, slavinnen en prinsesjes... van de pre-islamitische heersers bedekt. Zodat het gepeupel niet kon zien hoe mooi of lelijk de prinsesjes waren. En uh, het, het probleem wat ik mee heb is als je zegt van uh, ik draag een burka... dan wil je dus geen contact hebben. Niet met mensen op straat en je wilt dus ook uh, geen baan. Uh, want niemand die je accepteert... of het nou werkgevers van, werkgever is van islamitische of niet-islamitische afkomst... die accepteert je gewoon niet. En dat vind ik ja, in deze samenleving ja, niet kunnen. Iedereen moet uh, gewoon zijn eigen bijdrage leveren. Oké, okay. nou laten we eens even naar mevrouw Arslan gaan. Ja. Mevrouw Arslan. Ja, um, Yusuf, die hebt uh, niet één, maar drie argumenten genoemd. Ja. En één, de, de, om uh, met de eerste te beginnen. Het feit dat het volgens jou niks met de islam te maken heeft... Um, de vrouwen die ik heb gesproken, uh, die beroepen zich wel op de islam. En nou ben ik in ieder geval geëquipeerd, niet voldoende geëquipeerd... om te zeggen van, het heeft wel met islam te maken of het heeft niet met islam te maken. Het heeft wel met de keuze van die vrouwen te maken. En ik heb daar respect voor. Vind ik het mooi? Nee, niet altijd. Vind ik het handig? Nee, niet altijd. Maar is het genoeg om uh, de handjevol vrouwen... Ik pak een beetje 150 vrouwen op een populatie van 16 miljoen mensen... om daar een verbod voor... In uh, leven te roepen, dan denk ik in ieder geval dat het maatschappelijke nut daarvan uh, minimaal dat ik, de, de is. De dat is familie. één. Mag, Sorry, ik even, dat ik al... mag ik even ja. afmaken? Ja. En je hebt net gezegd: van: het, is bedoel, uh, de, de, het verbod zal niet alleen voor de boerka gelden. Het verbod komt voor de boerka, maar om het wel door de wetgever te kunnen laten accepteren, wordt het heel breed geformuleerd. Maar in de praktijk zullen alleen de moslimvrouwen. Er last van hebben, dus dan, heb je, uh, dan maak je dus onderscheid op basis van religie en op basis van gender. Maar wat dus even, even naar meneer Asgari, maar ik zeg er even bij uh, ja. voor de luisteraar... dat mijn familie Aslan, u heeft ook een aantal vrouwen uh, verdedigen... die ja, een burka klopt. willen dragen. Dat, als advocaat heeft u hun zaak gevoerd. Jozef, reageer eens even op mevrouw vraag. Ja, ik, ik bestrijd dus uh, dat het uh, iets te maken heeft met de islam. Kijk, uh, moslimvrouwen voelen zich aangesproken. Hoezo? Mijn moeder draagt een hoofddoek uh, mijn zus draagt het niet. Dus ze voelt zich absoluut niet aangesproken. Het zijn een handvol, dat wordt vaak als argument gebruikt. Alles is er maar één die een burka draagt, in Nederland accepteren we dat gewoon niet... Als je een burka draagt, laat ik het even sorry voor de woorden die ik nu ga gebruiken. Dan steek je eigenlijk een middelvinger op naar deze samenleving waar je zit. En dan vind ik, dan moet je de consequenties daarvan nemen. Dan moet je je hand ook niet ophouden bij uh, de voorzieningen die we allemaal, ja, ja, ook waar, die we, dingen we, waar, waar we moeten betalen. Dus, en ik vind in heel veel moslimlanden, en dat weet je ook van jullie, want jij bent ook naar uh, Qatar geweest en uh, Turkije. Ja, ja. Daar worden we de de meeste geweest, vrouwen dragen raad. daar geen, uh, geen burka. Ja. En, en sterker nog, in Marokko, als je een burka draagt. Ja, dan gaan ze je gewoon uitlachen. Even nou, naar het het punt, mevrouw een mevrouw ja. Arslan, even naar het punt van Jozef Afkari... dat vrouwen zichzelf buitenspel zetten... en dus ook ja. geen recht meer hebben in de om, om, op een uitkering of op, iets, op, op een ja. baan. Hoe, ja, hoe nou, kijkt u daar tegenaan? Nou ja, dan vraag ik mij af hoe vaak dat voorgekomen is. Of dat vrouwen inderdaad geweigerd zijn vanwege hun gedrag, of in ieder geval dat zij geweigerd hebben om een baan te accepteren... Van, om He, dat, dat moet dan nagekeken worden. Ik ben dat niet tegengekomen. Integendeel, ik heb genoeg burka-vrouwen in mijn omgeving die gewoon werken. Oké, okay, ze zijn misschien geen politieagent en doen geen publiek werk. Maar ze kunnen heel goed achter de computer werken of telemarketing doen. Wat dan ook. Dus het, kom op het, uh, familie, het familie het dit feit, is een ideaal een plaatje wat nou jij schetst. Dat Youssef, klopt helemaal niet hoor. Yusuf luister even. Op het moment dat je zegt, van wij willen een burka-verbod. Want ja. wij nemen het op voor die vrouwen. Wij vinden dat ze het niet moeten doen. Dan denk ik in ieder geval... Dat is, uh, dat, dat is heel ambitieus, dat is heel goed. Maar waar is de wil van die vrouwen? Dat is één punt. Een tweede punt... Jozef, uh, op het moment dat jij komt met een boerkaverbod... wat ook bijvoorbeeld in Frankrijk en in uh, een aantal gemeentes van België geldt... wat gebeurt er met die vrouwen? Die vrouwen gaan niet meer naar buiten. Die vrouwen gaan niet meer naar de Albertijn. Die vrouwen ja, maar gaan dat, niet dat vind meer nou naar hun kinderen. Nee, nee, maar die, die zeggen, maar, denken nou hun kinderen niet meer naar, naar, naar, <laughs> naar buiten. Want <laughs> iedere keer als dat dat zij een stap dat, dat een buiten hun huis zetten... kunnen zij beboet worden. Jij dat het slachtofferdenken. Nu naar meneer Ascari. Ja. Familie, ik vind echt dat jij slachtoffer denken voet van ja, als we dus dan verbieden om een boek uit te dragen, ja, dan komen ze nooit naar buiten. Ja, maar het is toch hun verantwoordelijkheid dat ze die boek uit te dragen? Dus, uh, ze weten toch. Donders goed als je een burka draagt in Nederland, dan word je inderdaad geen politieagent. Dan kom je inderdaad niet voor aanmerken als docent in het hoger onderwijs. Dan is het nog de vraag of je als telefonist aan de slag kunt. Ja, dus kan. je weet donders goed als je een burka draagt in deze vrije, liberale samenleving. Dan wordt er met scheve ogen aangekeken. En ik vind het ook terecht in deze in een vrije samenleving. Maar ook in Marokko bijvoorbeeld worden burka's ook niet geduld. Die komen ook niet aan een baan. Nou, in Turkije dus ik vind wel. Dat, je, dat je heel erg beschouwd In Turkije wel. In Dubai is dat maakt. wel het geval. In uh, Qatar is dat het geval. Dat weet je. Dat weet je heel goed, Jozef. Maar daar gaat het even niet om. Het gaat niet zozeer om wat er in Marokko... of wat er in, uh, in andere landen gebeurt. Jij beroept je op een liberale vrijheid uh, denken. En waar... Ja past een verbod in het liberale vrije denken. Als wij inderdaad zo liberaal zijn, dan moeten we het natuurlijk ook liberaal zijn naar die mensen waarvan we het eigenlijk niet mee eens zijn. Waarvan we het niet mooi vinden. Ja, of niet meer... maar er vind, zijn wel grenzen, familie. Lieve Jusuf, ja. ik heb <laughs> sommige, sommige dingen, dan denk ik, en sommige mensen, dan denk ik ook van, oeh, heb je geen spiegel thuis? Heb je niet eerst uh, jezelf aangekeken? Het laatste woord. Nee. Nee. Ik ga niet zeggen dat ik uh, <laughs> dingen moet verbieden. Want toch de tot, keuze van, slot, ik, ik, ik, ik ben ook niet voorstander van, van, van, van verboden, maar in dit geval maak ik graag een uitzondering. En ik denk ook dat het terecht is. Uh, als je het naar een ander terrein zou brengen: bijvoorbeeld een Papua die zegt: van ja, ik beroep op mijn culturele traditie en ik draag een peniskoker op straat. Moet je dat ook dulden? Het gaat ja, het bedoel, om dulden, okay, dus het is heel hier, iets anders dan bieden. Oké, we, van we van gaan, gaan het hierbij laten. Hart, hartelijk dank, Yusuf Asghari, die het appeltje schilderde met familie Aslan. Dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website, dit is dag.nu. Daar kunt u reageren, u kunt iets terugluisteren, u kunt iets teruglezen als u wilt. Zometeen op deze zender, Ville VPRO, Geen Jochems en blok. Geen, wat gaan jullie doen? Ga Jochems. Hallo. Wat gaan ja. jullie doen? Ik sta nu open. Ja, <tie> uh, ja Thijs, uh, wij gaan praten met Peter Altmaier. Dat is een hele belangrijke man in de grootste fractie... de Duitse Bondsdag, de CDU. Hij, dat is niet alleen de grootste regeringspartij... maar ook de grootste partij dus in de Bondsdag. Hij is ook nog chief whip van die fractie. En dat is een soort drillsergeant die de discipline moet uh, bewaken... En we praten met hem omdat volgende week donderdag en er een hele belangrijke dag in de Duitse politiek is. Want die bonddag die stemt dan over de Europese noodfonds. En het is zijn taak dus om die rebelse Kamerleden het geheel te tremmen. Uh, die meerderheid in het parlement die schijnt er wel te komen voor dat noodfonds. Maar het volk moord, Want de meerderheid weigert gewoon weg op te draaien voor de schulden van de Zuid-Europese landen. Dat straks, maar nu is het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal.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 De vrouw die gisteren is opgepakt na de vondst van een dood meisje... in de tuin van het CNV-kantoor in Den Haag... is een oud-werkneemster van het vakverbond. Gisteren vonden CNV-medewerkers het lichaam van de tienjarige dochter... in de tuin. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. En schaatser Sven Kramer is volledig hersteld van de blessure... aan zijn rechterbovenbeen. Daardoor kan hij komend seizoen weer meedoen aan wedstrijden. Kramer kon door de blessure vorig seizoen niet schaatsen... maar nu is hij van al zijn klachten af. Tot is over de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat voorknopend Holendrecht 3 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Maarn 5 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is daar de rechte rijstrook afgesloten. Dan de A27, Breda richting Utrecht bij knopend Hooipolder 4 kilometer. De weg staat helemaal dicht, want er is daar een vrachtwagen met oplegger geschaard. En dat blijft nog wel even zo. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden, ofwel via Den Bosch, ofwel via Dordrecht. Op de A59 loopt het ook flink vast door de problemen op de A27 richting Den Bosch. staat tussen Terheide en Knopend Hoijpolder 8 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO Villa VPRO. Ja. Tesla blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wat bieden wij u het komende uur? Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de algemene beschouwingen. Die zijn bezig op dit moment in de Tweede Kamer. Verder richten wij ons vooral op het buitenland, op Duitsland en Europa. Dat doen we na vier uur in ons buitenlandpanel. En daarvoor met de tweede man van de CDU-fractie in het Duitse parlement... Peter Altmaier, naast de medewerker van bondskanselier Angela Merkel... die zich historisch verplicht voelt Europa te redden... en morrende coalitieleden op haar weg vindt. Wilt u reageren of ons een goede raad geven? Dat kan altijd, heel graag zelfs. Via onze site villa Dit is Radio 1 Villa VPRO. En bij die algemene politieke beschouwing in Den Haag zit Peter Blok. Peter, Tesla en ik hebben wat uh, ervan kunnen zien en horen. Het gaat er hard, maar ook heel inhoudelijk aan toe. Klopt dat? Ja, inderdaad. Bijna alle partijen verwijten elkaar ook. Hè, dat ze op onderdelen het kabinet steunen dus eigenlijk laten zitten. De Partij van de Arbeid Wilders, dat hij die 18 miljard aan bezuinigingen voor lief neemt. En daarmee Henk en Ingrid helemaal <tus> niet spaart. Ja, en uh, Geert Wilders die uh, Cohen slappe knieën verwijt, omdat hij die toch uh, gewoon meedoet met het pensioenakkoord. En natuurlijk ook met de aanpak van de eurocrisis. Want Geert Wilders wil helemaal geen miljarden meer naar Griekenland. Nou, uh, nu is Emiel Roemer van de SP de derde spreker aan de beurt. Hij vindt het beleid van uh, Rutte asociaal. Want de zwakste in de samenleving, die worden hard geraakt. En de crisis, die hebben we toch vooral te danken aan de liberalen... vindt SP-leider Emiel Roemer. Iedereen is het er middels mee eens dat de financiële markten... De afgelopen jaren zijn ontspoord. Omdat de laatste twintig jaar de spelregels zijn geschrapt... en de hebzucht vrij spel heeft gekregen. Er moeten nieuwe regels komen om het in de toekomst te voorkomen. Nog steeds worden medewerkers bij banken aangemoedigd... om onverantwoorde risico's te nemen. En nog steeds vliegen bonussen in de wereld je om de oren. En dat de winsten vervolgens verdwijnen in private zakken maar de verliezen door de overheid opgevangen moeten worden... lijkt mij zelfs voor een liberaal niet uit te leggen. En vooral in de zorg is dat allemaal goed te zien, vindt Roemer. Vorige week hebben we het gezien. De regering wil de belofte die zij aan mensen met een persoonsgebonden budget heeft gedaan... wil ze gewoon niet waarmaken. <tie> Ik doe graag mee om fraude en misbruik aan te pakken... maar ontneem mensen niet hun zelfstandigheid. De zorgpremie gaat omhoog. De zorgtoeslag gaat omlaag. En het basispakket wordt opnieuw kleiner. Dat betekent in de praktijk meer betalen voor minder zorg. Beseft de premier wel dat een groeiende groep Nederlanders... zich überhaupt geen aanvullende verzekering meer kan veroorloven? En beseft hij dat mensen nu al steeds vaker... een bezoek aan de tandarts moeten uitstellen... Simpelweg omdat ze de rekening niet meer kunnen betalen. Wil de premier echt terug naar die tijd toen we aan iemands gebit konden zien hoe dik zijn portemonnee was? Ja, dat was uh, SP-leider Emiel Roemer... die uh, gehakt maakt van al die bezuinigingsplannen van het uh, kabinet Rutte. Roemer trouwens een van de weinige niet-gedoogpartners van het kabinet. Want hij steunt het kabinet niet bij die uh, andere punten... waar ze wel weer steun krijgen van bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... D66 en GroenLinks. Oké, okay, Peter Blok in Den Haag. We spreken hier na vieren weer over die algemene politieke beschouwingen. Dank je wel. En van Den Haag naar Kopenhagen, het WK-wielrennen. Het is tijd voor het tijdrijden van de mannen Gio Lippens. Onze eigen lieve Westra gaat daar beginnen. Ja, die gaat zo meteen beginnen. En het is ook tijd voor de echte kanonnen. Want die zijn inmiddels zo'n beetje in de buurt gekomen van het startpodium. Straks krijgen we natuurlijk Fabian Cancelara. Viervoudig wereldkampioen tijdrijden. Alweer ook de regerend olympisch kampioen Tony Martin komt er. Dat is natuurlijk de man die uh, tijdens de Tour de France... en tijdens de afgelopen Vuelta Cancelara op zijn eigen terrein toch versloeg. En al die andere namen die krijgen we zo meteen van start. En ook lieve Westra. Maar we krijgen nu een Nederlander binnen. Stef Clement. Hij rijdt een nou, redelijke Tijdrit niet meer dan dat. Had zo op de eerdere punten waar hij doorkwam. reden zo'n beetje op plek nummer 7, plek nummer 8. Maar er moeten nog veel goede renners komen. En nu komt hij af op de finish. Dan gaan we kijken naar de eindtijd van Stef Clement. Daar komt hij binnen in voorlopig de zesde tijd van allemaal. Stef Clement dus met een gemiddelde. daar kijken we ook nog eventjes naar. van 47 kilometer, 47,5 kilometer per uur. Hij is dan toch nog ruim langzamer dan de snelste man tot. Tot nu toe. En daar rijdt hij dan uh, uiteindelijk 1 minuut en 14 seconden langzamer dan Alexander Diashenko, de verrassende leider in het tussenklassement tot nu toe. Maar ik zei het net al, nu start zo'n beetje de laatste groep. Ze starten allemaal met tussenpozen van 1,5 minuut. Dat zijn de echte kanonnen en die gaan die tijd zeker verbeteren. Gio Lippens vanuit Kopenhagen bij het WK. Wielrennen behoren hem absoluut later nog. Ja, het is hoog tijd voor onze dagelijkse serie Wonderlijke Maar Waar gebeurde verhalen? Psst. Eén minuut. Ik kijk eigenlijk altijd naar de kont. Want de meeste vrouwen die uh, zie ik voorbij lopen, zou ik maar zeggen. Ze dus kijken ze altijd na. <lacht> maar goed, dan heb je ze eigenlijk ook wel van de voorkant gezien. Maar meestal is het zo dat als de kont goed is, dat ik me dan pas herinner hoe de voorkant eruit zag. En dan denk ik, oh ja, dat was een leuke vrouw. Dus het kan best zijn dat er een leuke vrouw ook aankomt gelopen en dat je dan dus nog even nakijkt en die komt dus niks, dan vergeet je eigenlijk alles. Ja, maar let me meer op als ik iemand beter van dichtbij kan bekijken bijvoorbeeld. Hè. Kijk altijd naar de ogen. En uh, ik vind ellebogen ook altijd wel grappig. Ik heb een, uh, ja, ik heb een soort van speciale elleboog waarvan ik denk, oh, dat is een mooie elleboog. Kijk, ik noem het zo'n puntje aan zitten. En als die plat is, dan is het niks. Dat was één minuut gemaakt door Marije Schuurman-Hes. En deze dreigende tonen kondigen, zoals altijd. Onze collega Anton de Goede aan. Zo gaat dat dan. Cultuurredacteur ja. En die heeft prachtig nieuws. Want David Sedaris komt naar Nederland. Zult u zeggen, David Sedaris. Daar gaat het nou juist om. Wereldberoemd in Amerika als zeer geestige held van het korte verhaal. Hier kent bijna niemand hem. En toch, Anton, staat deze man dit weekend in Carré. Ja. En dat is prachtig, want David Sedaris is een auteur die je kan lezen. Prachtige korte verhalen geschreven. Maar hem zien en horen lezen voegt uh, veel toe aan dat werk. Zoals gezegd schrijven we van korte verhalen die grappig zijn. Trouwens ook vaak tragisch. En wat opvalt is dat het altijd onverbloemd autobiografisch is wat hij schrijft. De vraag is nu natuurlijk. Uh, hij is doorgebroken. Hij staat in Carré. Dat was vorig jaar, begin vorig jaar nog helemaal niet het geval. De vraag is hoe dat eigenlijk komt. Mm -hmm. Nou, dat komt natuurlijk omdat zijn verhalen heel goed zijn, mag je hopen. Uh, maar dan dat dan daar moet je dan wel van weten. Daar moet je wel van weten. En in Nederland is het onmiskenbaar zo dat hij een aantal uh, hele grote fans heeft. En een van de grootste van hen is zonder twijfel Aafbrand Korstius. De volkskrant volkskrantcolumniste die een Nederlandse uitgave van verhalen van hem heeft samengestelde, die hem begin vorig jaar naar de wereld draai door heeft gesleept. Die zorgde dat hij bij Paul de Leeuw, in een televisieshow kwam. En dan bereik je potentiële lezers, is gebleken. Vooruitlopend nu op het bezoek van Sederus, want de, eh, volgens de planning komt hij morgen naar Nederland... bezocht ik Aafbrand Korstius. en ik vroeg haar onder meer... of in de humoristische verhalen van Sederus de grote thema's niet in het gedrang komen... waar hij steeds zo inzoept op allerlei triviale zaken ja, nou, ik vind het wel grote thema's, want het gaat over de dood... en over uh, familie en over liefde. en uh, Nou ja, dat zijn nogal thema's natuurlijk. Maar die behandelt hij inderdaad aan de hand van iets wat hij bij zijn zus heeft meegemaakt. Of uh, toen zijn moeder ziek werd en uh, toch de hele het nog hele vieze oude sigaretten zat te roken. Of dat hij met zijn vriend naar Japan gaat... Ook omdat hij dan van het roken af wil komen... ging hij naar een land waar hij nergens mag roken. Vond ik wel een goede oplossing. En uh, dan gaat het over Japan, maar dan gaat het natuurlijk ook over hemzelf. En dat vind ik ook een van zijn leukste verhalen. Maar um, ik vind het leuk dat hij juist zo op kleine details ingaat. Ja, dat maakt het levendig en, uh, en echt... Jij schrijft zelf in de Volkskrant een column... en daar gaat het ook vaak over familie, zoals het bij hem over familie gaat. Het gaat ook vaak om de dingen die eh, het dagelijks leven betreffen. Heb je dingen van hem geleerd, behalve dat hij een voorbeeld zal zijn geweest? Um, nou, ik, ik vind dat altijd heel moeilijk. Want als je dus tegen een schrijver opkijkt... waar op zich natuurlijk helemaal niks mis mee is, als je zelf ook schrijft... dan moet, is het natuurlijk het laatste wat je moet doen diegene proberen te imite imiteren... of uh, zelfs maar een klein beetje. Nou, ik bedoel, dat moet je juist niet doen. Want dan ben je niet meer origineel... en dat moet je nou juist wel eens net zijn. Maar wat ik misschien wel heb geleerd... Uh, bij het voorlezen is... Uh, ik ben naar zijn optreden... hij heeft een keer een kleiner optreden in Nederland gegeven... in het John Adams Institute in Amsterdam. En toen... Uh, hij kan zo ontzettend goed voorlezen. Eigenlijk zijn zijn verhalen nog duizend keer zo leuk als je hem erbij ziet... en zijn best wel rare stem. heeft een beetje een hoge stem, hoort en zijn timing en zo. En toen dacht ik, ik moet meer aan dat voorlezen gaan werken. Want dat doe ik zelf ook best wel vaak. En ik moet misschien ook mijn verhalen... Um, uh, want voorlezen is natuurlijk iets anders dan lezen. En misschien moet ik dan verhalen speciaal schrijven voor het voorlezen of mijn verhalen wat langer maken als ik ze voorlees. Want mensen verwerken die informatie gewoon nog in hun hoofd... terwijl jij aan het voorlezen bent. Terwijl als ze lezen kunnen ze dat op hun eigen tempo doen. En hij weet gewoon perfect hoe je dat moet doen. Dus daar heb ik echt wel wat soort praktisch wat van geleerd. I've never been much for guidebooks. So when trying to get my bearings in some strange American city... I normally start by asking the cab driver or hotel clerk... some silly question regarding the latest census figures... I say silly because I don't really care how many people live in Olympia, Washington, or Columbus, Ohio. They're nice enough places, but the numbers mean nothing to me. My second question might have to do with the average annual rainfall, which again doesn't tell me anything about the people who have chosen to call this place home. What truly interests me are the local gun laws. Dit tot zover even een indruk van David Sedaris. Hier te horen tijdens een optreden in New York in Carnegie Hall. David Sedaris, een groot komisch talent dus. Ik vroeg ook aan Aafbrand korstius naar zijn tragische kant. Die kant heeft hij zeker. Hij is ook wel echt een soort kluizenaar. Hoor. Hij is super sociaal, maar aan de andere kant zit hij gewoon de hele dag heel gestaagd te schrijven in zijn huis. Hij heeft een huis in Parijs, in een buitenhuis, ergens in Frankrijk... Hij, Want hij leeft dus eigenlijk in ballingschappen. Ja, Als Amerikaan zit hij in, in hij woont Parijs? gewoon in Parijs, ja. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat ook beter bij hem past. Hij is heel stijlvol. Hij houdt heel erg van mooie dingen. Nou ja, dan, dan kan je natuurlijk uh, beter in Parijs gaan wonen. Maar um, hij is ook bijvoorbeeld heel gevoelig. Hij, hij heeft bijvoorbeeld heel lang niets met internet gedaan. Gewoon omdat hij heel bang was voor alle informatie die er dan over hem heen zou vallen. En uh, um, de, hij is gewoon echt heel laat pas met internet begonnen. En dan vooral om mooie oude filmpjes te kijken... van zangeressen die hij heel goed vindt of zo. Maar hij las ooit een keer iets over zichzelf. Dat moet je natuurlijk nooit doen als je een beroemd iemand bent. Jezelf googelen. had iemand geschreven dat hij uh, op zijn tours uh, uh, jongens versiert of zo. Nou, daar is hij helemaal geen type voor. En hij heeft een hele liefdevolle relatie met al heel lang met dezelfde man. Maar um, dat heeft hem toen zo ongelooflijk geraakt. D dat heeft hij mij ook verteld. En daar heeft hij geloof ik ook over geschreven, maar... Ja, hij is gewoon een heel kwetsbaar iemand. Weet je, hij is heel klein, hij is heel schattig. Hij is ook heel venijnig, maar hij heeft ook gewoon een hele, ja, jongensachtige kant. En dat is natuurlijk ook zo goed aan die verhalen. Het is niet alleen maar, haha, wat grappig en over je familie en wat heb je een rare zus. Het is ook gewoon heel erg lief en ontroerend. Ja, dat moet je maar net kunnen. <laughs> Aafbrand Korstius, uh, die haar hart uitstortte over haar held David Sederis bij jou, Anton de Goede. En deze David Sederis, dus dit weekend in Carré. Is hij nog? zijn er nog kaarten? Nou, ik heb vanochtend even gebeld. En de stand is nu dat er 1200 kaarten in de, voorverko in de voorverkoop zijn verkocht. En bij 1700 bezoekers heeft hij dus heel Carré uitverkocht. Wonderlijk. Wat, je een optreden, dus nog wat een optreden bij de wereldraad door al niet vermag. Ja, mm -hmm. David Sederis in Carré, dus zondag. Dankjewel, Anton de Goede. Goedemiddag, Peter Altmaier. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent tweede man van de grootste fractie in de Bondsdag, de CDU. U bent, en dat is tevens de grootste regeringspartij. En u bent ook u bent chief whip van die partij. Dat is uh, degene die uh, hardhandig <laughs> soms, althans in Engeland in ieder geval... Uh, de discipline in de fractie uh, bewaakt. En u houdt ook nog, uh, onderhoudt ook nog contacten met de CDU-fracties in, in de deelstaten. U bent dus eigenlijk een spin in het web van de regering in de Bondsdag. Volgende week, donderdag, wordt een hele belangrijke dag... in de Bondsdag, in Politiek Duitsland. Want dan gaat de Bondsdag stemmen over het Europese noodfonds. Uh, u heeft het natuurlijk over veel uh, contact met uh, vrouw kanslaar Angela Merkel. Ziet u haar nog dagelijks? Nou, dat uh, hoort er gewoon bij. Er zijn bijna dagelijks uh, kabinetvergaderingen, vergaderingen van het dagelijkse fractiebestuur, vergaderingen van het uh, partijbestuur. Uh, wij beleven gewoon een hele drukke periode van onze geschiedenis. Het gaat om ontzettend veel voor Europa en te, voor de lidstaten van Europa... En dat betekent dus uh, dat Angela Merkel uiteraard uh, in, in permanente gedachtenuitwisseling is met hun medewerkers uh, en collega's. Hoe, hoe houdt zij zich, nu, nu het wel lijkt alsof zij alle ellende en schuld van heel Europa zo'n beetje op haar schouders mee en, verantwoordelijk... en dat dat ook van haar, van haar verwacht wordt op een of andere ja. manier? Nou, we hebben haar uh, leren kennen in de loop der laatste jaren... Uh, als iemand uh, met een heel uh, groot verantwoordingsbesef op de ene kant... Uh, maar ze durft ook uh, beslissingen te nemen die soms uh, niet eens uh, populair zijn. Uh, en ze heeft zich altijd pro-Europees uh, opgesteld. Als we bijvoorbeeld nadenken over het verdrag van Lisbon mm -hmm. uh, onder Duitse voorzitterschap van de EU. Uh, en als we dus uh, bekijken wat er is gebeurd uh, in de loop der laatste 15 maanden. Uh, is toch Een aanzienlijk... Uh, een aanzienlijk uh, Steunactie tot stand gekomen ten gunste van Griekenland, Portugal, en Ierland. En daar heeft ze uiteraard ook een belangrijke rol gespeeld. Maar merkt u aan haar dat zij uh, uh, toch in een vreemde spagaat gedwongen wordt? Dat ze natuurlijk uh, uh, pro-Europees te werk wil gaan, al zou het maar zo zijn dat zij zich daar echt toe verplicht voelt. Maar dat dat meteen inhoudt dat ze in haar eigen land en zelfs binnen haar eigen coalitie allerlei ellendige beren op de weg vindt. Ja, daar geef ik u volledig gelijk. Uh, vooral omdat het spagaat al begint op Europees niveau. Uh, op de ene kant uh, uh, voelen wij ons verplicht om solidair te zijn... met landen uh, die met problemen worstelen. Op de andere kant... Uh, dringen wij erop aan dat in, in heel Europa bezuinigd wordt. Dat de stabiliteitscriteria van het verdrag van Maastricht worden nageleefd door de lidstaten. En uiteraard, dat is een verschijnsel dat we in Nederland kennen, sinds een aantal jaren. In Duitsland, uh, in enkele andere landen ook. Uh, het is niet altijd gemakkelijk. Nee, om, er is nog een uh, spagaat. Uh, om in het brede publiek steun uh, uh, in te werven nou, okay, voor ik, Europese beslissingen. Daar wou ik het net over gaan hebben. Er is waarschijnlijk wel een meerderheid in de bondsdag... een meerderheid van 80% uh, uh, minimaal voor uitbreiding van dat Europees noodfonds. Maar uit peilingen blijkt dat 85% van de bevolking daar helemaal niks voor voelt. Ja, maar dat heb je, dat heb je vaker uh, in, uh, uh, in de politiek. Dat je beslissingen moet nemen in het parlement waarvoor op dit moment niet uh, daadwerkelijk een meerderheid bestaat in de bevolking. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld zo geweest twintig uh, jaar geleden... Uh, met het verdrag van Maastricht, toen besloten werd de, om de Demark... Uh, het trots van de Duitse natie na de oorlog te vervangen door de hardste De hardste munt ooit, uh, zou dat... je wel kunnen zeggen. Ja, ja. Het, ja maar het, het was toen de hardste munt in onze geschiedenis. Mm -hmm. uh, en het symbool van de Duitse... Herrijzing na de oorlog. Maar uh, inmiddels weten we wel dat de euro wel veel stabieler is gebleken dan door velen verwacht in de inflatie. Uh, gedurende de laatste tien jaar... was aanzienlijk lager dan de inflatie in de laatste tien jaar... voor de introductie van de euro. Het is, het is waar wat u zegt dat het vaker gebeurt... dat je als politicus uh, beslissingen moet nemen... die het publiek niet welgevallig zijn. Maar in dit geval zou het ook wel eens zo kunnen zijn... dat het haar partij en haar eigen coalitie niet welgevallig is. En dan kan het er de kop kosten. Dan moet ze zo meteen met behulp van de oppositie het erdoor krijgen. Dat wordt een iets ander verhaal natuurlijk. Nou, dat, dat, dat geloof ik niet. Uh, het is waar... We zijn druk aan het vergaderen. Uh, wij buigen ons met uh, veel zorgvuldigheid uh, over de teksten, over de problematiek. Uh, maar u mag niet vergeten dat uh, de CDU, de Duitse Christen Democraten, toch een heel pro-Europese partij zijn. Mm -hmm. Dat we alle belangrijke beslissingen voor uh, Europese eenmakingen uh, hebben gesteund. En ik ben dus heel optimistisch. Ja, dat, u bent heel uh... optimistisch, want dat, dat, want dat schijnt u sowieso van nature te wezen. Ja, dat klopt. Dat maar, nu, maar nu is er toch iets merkwaardigs aan de hand. Tessel zei het al, u heeft waarschijnlijk de oppositie nodig. Meneer Schäuble, minister van Financiën van uw land, zegt... dat is zo, er zal geen geel-zwarte meerderheid zijn. Dat is de, de, de geel-zwarte, dat is de coalitie, hè? FDP, CDU. En hij zegt eigenlijk, heel laconiek, nou en? Die meerderheid die krijgen we wel met de groenen en de S SPD... Nou, dat is, dat is uiteraard nu mijn, mijn opdracht als chief web Om ervoor te zorgen dat als die meerderheid wel tot stand komt. Ik vind het belangrijk dat we uiteindelijk in Duitsland een heel brede meerderheid hebben over alle partijgrenzen heen. Maar, tegelijkertijd zeg ik, er is een coalitieregering in Duitsland. Deze coalitieregering heeft een ruime meerderheid van 38 stemmen. Uh, in ons uh, parlement. Mm -hmm. En dat betekent dat we in staat moeten zijn... Uh, om die meerderheid ook te vertonen. Uh, er zijn een aantal uh, gesprekken gevoerd met collega's... Uh, en heel veel collega's hebben inmiddels ook aangetoond... Uh, dat ze wel geaarzeld hebben... dat ze ook uh, uh, kritiek hebben geoefend... op enkele aspecten uh, van die overeenkomsten... maar dat ze uh, al in al toch uh, akkoord gaan met hetgene uh, wat werd besloten. Ja, nu is er nog iets anders aan de hand natuurlijk. De FDP die is bijna weggevaagd in Berlijn, of die is weggevaagd... want die is onder de, drie, onder de 5% drempel uh, geraakt. En dan kom je gewoon niet parlement daar. Federaal trouwens ook niet. Uh, nu zijn ze een beetje zenuwachtig aan het worden bij de FPD... en die zijn nu ineens een heel anti-Europees geluid... zijn ze aan het laten horen. Dat is natuurlijk voor deze stemming van volgende week niet leuk... maar dat betekent ook heel iets slechts... voor de toekomstige samenwerkende coalitie, lijkt mij. Nou, het, is, het is waar dat er uh, de laatste 1-2 weken uh, enkele irritaties zijn geweest... omdat de, uh, de uh, provinciale afdeling Berlijn van de FDP zich uh, uh, anti-Europees heeft opgesteld... in de verkiezingscampagne. Uh, dat is gelukkig misgegaan, zeg ik maar. <laughs> Niet omdat ik, omdat ik daarover nou blij ja, probeer... ben, maar kijk, kijk, kijk, ik ben overblij... Uh, dat uh, dergelijke aanvallen uh, op uh, Europa uh, geen succes hebben gehad. Nee, want dat uh, heeft... Ik, heb, uh, ik uh, heb nu de indruk, ik heb nu uh, de indruk dat, dat de voorzitter van de Liberalen... Uh, de minister Russell. van Economie, Reusler... heel duidelijke pro-Europese uitspraken heeft gedaan gisteren en eergisteren. Ja. Dus uh, ik ben wat dat betreft uh, enigszins gerustgesteld. Uh, ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is... Om uit te leggen aan de mensen in Duitsland of in Nederland. Mm -hmm. Hoezo, waarom het noodzakelijk is om uh, Duitse uh, Duits, uh, uh, uh, steunmiddelen zich in de schulden te besteden ja. voor fouten die in andere landen zijn gemaakt. Mm -hmm. En dan moet je uitleggen dat uh, de euro uh, een hele grote politieke betekenis heeft en voor onze economieën in Nederland en in Duitsland... ook een hele grote economische betekenis. Ja, ja. zeker. En het stabiliteitspact, hè, zoals dat er is. De Duitsers vinden net als de Nederlanders dat dat uh, uh, uh, heel belangrijk is... en dat uh, de sancties ook zouden moeten verscherpt worden... als landen zich daar niet aan houden. Nou, meen ik me te herinneren dat uw eigen land, Duitsland... Uh, ook een keer een misstap heeft begaan. En toen was het allemaal ineens niet zo heel belangrijk. Kunnen we er nu wel van uitgaan dat Duitsland het ook echt meent... dat nou. een land ook werkelijk een, een klap op de billen krijgt als er wat misgaat? Ja, dat herinner ik me nog heel goed. Mm -hmm. uh, mijn, mijn eigen fractie zat toen in de oppositie. Ik wist uh, dat u dat ging zeggen. Gek, hè? En, en, en Duitsland heet, had geen rekening gehouden met die, die stabiliteitsvereisten. Uh, en ik herinner me dat Gerrit Zalm, de toenmalige minister van Financiën in Nederland, herhaaldelijk... Duitsland en Frankrijk is aangevallen omdat ons gedrag gewoon onaanvaardbaar was. Ik heb hem toen hij heeft van mij gelijk gekregen toen in een reeks interviews met Nederlandse en Duitse media. En u kunt zien als u nu vergelijkt de cijfers, Duitsland zal in dit jaar in 2011 alweer de stabiliteitsvereisten van 3% procent, uh, gaan uh, respecteren. Oké, alvast is aangeschoven, meneer Altmaier. Dat, ik denk uh, dat we in we, Duitsland een duidelijke stap hebben gezet... Uh, voor uh, bezuiniging. Heel veel mensen hebben moeten inleveren. Uh, maar nu zien we wel dat de economie groeit en dat de overheidsfinanciën wel in orde zijn. Voor die laatste anderhalve minuut die we nog hebben... betrekken we er even Carolien van Dullem bij. Zij is panellid, uh, wat, uh, buitenlandpanel, wat straks van start gaat navieren. Zij is directeur van World Granny. We leggen straks wel even uit wat dat is. Hm. Uh, de rol van Duitsland, uh, hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat? Is het echt een cruciale stemming volgende week? Ja, dat denk ik wel. Duitsland is natuurlijk wat dat betreft echt een, een, ja, een voorbeeldland. Alle, alle ogen zijn daarop gericht. Um, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Um, ik denk wel... Uh, ik vond het heel interessant dat de heer Altmaier zei... de euro heeft ook een hele sterke politieke betekenis. Ja. Ik denk wel dat veel mensen zich niet realiseren... dat die, um, uh, het feit dat, uh, dat uh, de rente zo laag is... ook mede te danken is natuurlijk aan het feit... dat we zo lang hebben kunnen profiteren... van de zuidelijke landen ja. en de economie daar. Dus dat eigenlijk dat we een deel van onze rijkdom... van de afgelopen decennium... gewoon direct uh, ja, gespiegeld wordt eigenlijk... in de in de last die we nu zullen moeten dragen. Goed, we gaan zo meteen na het nieuws verder met ons buitenlandpanel. Peter Altmaier in de studio in Duitsland blijft zitten en praat ook mee. Caroline van Dullem, u hoorde er al even, zal er ook bij zijn... en inmiddels is ook binnenkomen lopen. Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw... Uh, praat ook zo meteen mee in het buitenlandpanel. We gaan eerst luisteren naar het nieuws en naar weer en verkeer... commerciële boodschappen... en ongetwijfeld ook nog iets over de algemene beschouwingen. En daarna is de villa terug. Tot zo meteen. Boop <music>